Van 12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Terreurbeweging Islamitische Staten heeft een nieuwe video naar buiten gebracht. waarin zeker 15 mensen worden onthoofd. Een van hen zou de Amerikaanse hulpverlener Pieter Kessick zijn. Die werd ruim een jaar geleden ontvoerd in het oosten van Syrië. In een eerdere video van IS, waarin de Brit Ellen Henning werd vermoord, werd gezegd dat Kessick het volgende slachtoffer zou worden. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een mislukte zelfmoordaanslag gepleegd... op een politica, Sugriya Barakzai. De raakte licht lichtgewond, drie anderen kwamen wel om. De zelfmoordterrorist probeerde met zijn auto de wagen van Barakzai te rammen... toen ze op weg was naar het parlement. Daarna blies hij zichzelf op. Barakzai is een voorvechter van vrouwenrechten en persvrijheid in Afghanistan. In Deventer heeft een groep feestgangers... vannacht ambulancepersoneel en de politie aangevallen... De politie was uitgerukt na een melding van een ruzie op een feest. Toen er een ambulance aankwam voor iemand die gewond was geraakt... gingen mensen verhaal halen, omdat ze vonden dat de ziekenauto te laat was. Een jongen werd aangehouden voor belediging. En daarop keerden groepjes mensen zich tot twee keer toe tegen de politie. Ze werden met de wapenstok uiteengejaagd. De registratie van de Nationale Intocht van Sinterklaas... was gisteren het best bekeken tv-programma, meldde de stichting Kijkonderzoek. Er keken 2,3 miljoen mensen naar, 300.000 mensen meer dan naar het NOS Actuursjournaal. De intocht werd verstoord door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. In Amsterdam is Sinterklaas een uur geleden aangekomen bij het Scheepvaartmuseum. In de hoofdstad zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen vanwege de Zwarte pieten-discussie die vorig jaar in Amsterdam begon. Ook in Amsterdam wordt gedemonstreerd voor de eerste naar 100 pieten te zien met alleen roetvegen op het gezicht.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 De Sint is al zo oud, dus dat laat die Pieter doen Klein door de schoorsteen, is smart als zoet. Die brengen je cadeautjes en wat suikergoed Het is de mooiste maand van het hele jaar En daarom zingen wij hier met z'n allen. Dit was niet de klaar. Oh oh oh oh oh oh Na twee uur lang CFM Jazz op de zondagmorgen... zijn we er met een speciale Sinterklaas-uitzending... tussen twaalf en twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. Ja, het spant erom, hè? Wij hey. hebben nog geen contact gehad, uh, zeg maar... met uh, onder uh, andere de pieten die daar zijn. Maar uh, zou die al gearriveerd zijn in Zandvoort? Nou, we gaan het straks allemaal weten. Goedemiddag, luisteraars. En uh, uh, kleine luisteraars. En grote luisteraars. En oude luisteraars. En jonge luisteraars. Ja, wat het is... Uh, Zinderend spannend op het strand momenteel. En we gaan over twee platen gelijk schakelen met de radio Piet, Want die, is de, die, die was er wel bij dit jaar. Of die is er wel bij dit jaar. Dus we gaan om kwart over twaalf proberen om hem aan de telefoon te krijgen. Kijken hoe, de, hoe, de, hoe die veilig is aangekomen in Zandvoort. En of alles wel goed is gegaan. Want ja, gisteren in Gouda, daar komen we straks tijdens het Sinterklaasjournaal nog wel even op terug. Ging er ook van alles mis. Maar dat, daarover straks meer luisteraars... Uh, wat gaan we vandaag doen? Uiteraard om kwart over twaalf gaan we gelijk schakelen met de Radio Piet. Want dan zal hij kijken of hij zijn zeebenen inmiddels heeft verruild voor landbenen. Om half één gaan we natuurlijk weer schakelen. Want dan uh, tegen die tijd gaat Sinterklaas richting het Raadhuisplein. En om kwart voor één kwart voor gaan we wederom schakelen met de, de Radio Piet. En de stand van zaken doornemen. En laten we hopen dat er geen problemen zijn. Het tweede uur hebben we natuurlijk het Sinterklaas weerbericht om kwart over één, Want ja, die moeten daken op de komende dagen. Dus die willen graag weten wat voor weer het gaat worden, die Sinterklaas. Om half twee hebben we het, het, het reguliere Sinterklaasjournaal... en natuurlijk om kwart voor twee hebben we het Sinterklaasgedicht. Dus genoeg reden om de komende twee uur te luisteren naar CFM... met live verslag vanaf de aankomst van, de aankomst van Sinterklaas in Zandvoort. En ik ben benieuwd of we contact kunnen krijgen met de radiopiet. Spannend, Oeh, spannend. Dat spannend. is heel spannend. Hier is de Hoge hoogte. Mijn hart neemt te stoken. Vindt het zo'n lief gebied? Bij haar lijkt alles Uh, de hoge hoogte Piet is uh, verliefd, Albert Jan. Dat, dat, is, goed, dat is goed nieuws. Dat is goed hij nieuws. is stiekem verliefd. Nou, wat uh, gaat zo dadelijk gebeuren? Het contact met de Radio Piets. Ja? Ja. Hè? Maar goed, ik zal, wat was het, het programma ook alweer? Uh, het programma is natuurlijk dat hij rond 12 uur zou aankomen uh, op het strand. Zijn entree gaan maken oh, ter hoogte van de rotonde. En vervolgens gaat hij naar het gemeentehuis, waar hij wordt opgewacht door burgemeester Niek Meijer. Hier vindt een korte openbare plechtigheid euh, plaats... en de burgemeester zal de Sint van harte welkom heten... en hem op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. Na zijn bezoek aan het gemeentehuis... gaat de Sint en zijn Pietermannen naar de Korversporthal in Noord... waar in de middag rond de klok van kwart over twee... het spektakel, het speciale Sinterklaas spektakel plaatsvindt... ter ere van de aankomst van de Goedheiligman. Hiervoor moet, de kaarten, euh, moet je wel een kaartje hebben... Maar goed, nogmaals, 12 uur aankomst van Sinterklaas. Dus dat zal allemaal net gebeurd zijn. Dus ja, naar, spannend. Na het volgende plaatje hopen we de Radio Piet aan de telefoon te krijgen. En dan kwart voor één komt hij in het gemeentehuis aan. En het feest, uh, een spektakel in de Korverhal begint om kwart over twee. En dat gaat tot half vijf duren. Dus Radio Piet zet hem op 106.9. Ja, de hooiers, we naar je toe toepraten. ik naar dit plaatje van Hoge Hoogte Piet. Sinterklaasje, kom maar binnen. Knecht, want we zitten allemaal in... Allemaal omhoog. Ja, en kijk nu allemaal naar beneden. Sinterklaas heeft het beloofd. Hè? Hij zou zo rond 12 uur in Zandvoort met de boot aankomen. En we zijn natuurlijk heel benieuwd of dat inmiddels gebeurd is. En die massel hebben wij weer vandaag, Albert Jan. We hebben een radio Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, geweldig. Ik ben erg benieuwd. Zou die, aan de, zou die, zou die hangen? Radio Piet, goedemiddag. En goedemiddag uh, Rob en Albert Jan. Ja, daar hebben we de radio piet. Radio Piet, geweldig. Goedemiddag, hoe is de reis gegaan? Zijn jullie er al? De reis is zeer goed verlopen, Rob. En uh, ja, ik heb jullie net al een beetje horen zeggen of ik zeebenen heb. Maar het is natuurlijk de eerste keer dat ik dit jaar naar Nederland ben gekomen. En ik moet wel zeggen, de reis is wel goed verlopen voor mij. Ik heb niet echt last van zeebenen gehad. En Sinterklaas, heeft hij last van zeebenen? Nee, Sinterklaas heeft ook geen last van zeebenen en die is momenteel op weg naar boven bij de rotonde. Oké, okay, en hoeveel, is Het ziet waarschijnlijk zwart van de Pietjes uh, op de kade, of niet? Ja, het ziet zwart van de Pietjes hier allemaal op de kade hoor. Ook allemaal kleine Pietjes, hulpietjes. Ook, ook groene Pietjes en witte Pietjes? Nee, geen groene en uh, witte Pietjes hoor. Oké, okay, uh, en, en gaat het uh, alles via, via het uh, rookster? of gaat er ook wel iets verkeerd nu? Want gisteren ging er ook van alles ja. fout. Nou, wat mij opgevallen is, is dat Hoofdpiet op een aparte boot op zee ligt te dobberen. Hé? Hé? Vertel. Hoofdpiet zat niet op de boot bij Sinterklaas. Die lag op een ander bootje recht voor de kust van Zandvoort. En die is, die is er nog niet, nu of wel? Nou, ik ga even kijken of ik snel kan kijken of ik hem nog zie dobberen. Even tussen de mensen door. Ja, want dat willen we natuurlijk ook wel even weten. Want we draaien net een even plaatje van de hoogtepie. Ja, kijk maar even goed hoor. En? Ja, hij ligt nog te dobber op zee hoor. Oh jee, en uh, wat gaat er nou gebeuren dan? Want hij moet natuurlijk wel maar mee Maar ik wel dat er mensen van de reddingsbrigade bij zijn. Ja, dat dus wou ik zeggen. Dan moet de reddingsbrigade in actie komen. Ja, hè? nou en of... Ja, ik zie dat ze er net de zee in gaan om richting Hoofdpiet te gaan. Zo, ja, want zonder Hoofdpiet kan er natuurlijk ook niks gebeuren, hè? Nee, want zonder die... Hoofdpiet kan er niet veel gebeuren. Want die heeft het grote boek van Sinterklaas. Van wie? Oh, van Sinterklaas natuurlijk. Ja, die heeft het grote boek van Sinterklaas. Ja, die heeft het grote boek van Sinterklaas. Oké, okay, maar de reddingsbrigade gaat hem redden? Ja, de reddingsbrigade is bezig om Hoofdpiet aan land te krijgen. Oké, okay, en, uh, en uh, hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel zwarte pietjes heb je ongeveer geteld op het strand? Hoeveel zwarte pietjes ik ongeveer heb geteld op het strand? Dat is wel een hele grote vraag hoor, Albert-Jan. Ja, ik denk duizenden. Ik denk hè? Hè? dat ik er wel een stuk of zestig geteld heb. Zestig? jongen, jongen, Zo. Het zijn heel veel pietjes. Zo, en, en, en, dan, en dan straks naar de burgemeester, hè? Ja, we gaan straks uh, met z'n allen naar de burgemeester. Maar ja, dan moet eerst die hoofdpiet natuurlijk van het water gehaald worden. Want die moet daarbij zijn natuurlijk. Ja, hoofdpiet moet daar natuurlijk ook bij zijn. Maar ze zijn nu bezig om hem uit het water te krijgen. Oh jee. Maar hij zit wel in een bootje of drijft hij hier echt in het water? Nee, hij zit echt op een bootje. Op, oh, gelukkig zeg. jongen, jongen. Hé, hey, maar wat, uh, wat doen jullie nou, uh, Radio Piet? Blijven jullie wachten op de hoofdpiet? Of moeten jullie zometeen echt richting burgemeester? Ik denk dat wij wel blijven wachten op de hoofdpiet. Maar Sinterklaas is, heb ik gehoord, ook onderweg om naar boven te komen. Oké, okay, nou ik zou zeggen, als ik jou was, zou ik richting Strand gaan naar de reddingsbrigade. Want die moet die hoofdpiet natuurlijk. En dan, dan zo snel mogelijk met die hoofdpiet naar het gemeentehuis, hè? Ja, ik ga even kijken of ik bij de reddingsbrigade kan komen, want ze zijn zo druk bezig vanaf hier te zien. Nou, ga jij naar de reddingsbrigade en dan, dan bellen we je met, de, met, met tien minuutjes of zo, bellen we weer even terug en kijken hoe het afgelopen is. Is helemaal goed, Albert Jan. Oké, okay, tot over tien minuutjes en ga me redden, hè. Ja, ik ga het best doen. Okay. Radio Piet, tot zo, hè. Tot zo. En wij gaan lekker dansen met de Pietendans. Ik ben altijd zo blij, Albert-Jan, als Sinterklaas weer in het land is. En dan kunnen we dit soort muziek lekker bij CFM voor draaien. Je hoorde een heerlijk avondje van de Danspiet. Jawel. Ja, en... nou, we hadden net contact met het strand, hè? met de Radiopiet. Ja, maar wat een, wat, een, wat een toestand op het strand, hè? Ja, die, die, met die Hoofdpiet. Met die Hoofdpiet, potverdikkie zegt. Oeh. En die heeft dan natuurlijk dat boek bij zich. Daar staat alles in. Welke cadeautjes naar welke kinderen moeten. En noem maar op, en noem maar op. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat, uh, dat gaat aflopen. Maar dat horen we straks allemaal om half één. En jij ja, had gisteren over een trucje met een schoen zetten. Rob. Ja, klopt. Hoe, hoe doe klopt, jij dat? Klopt, klopt, klopt. Vertel het even aan de ja, kinderen. Jij ja, ja, hebt ja, vroeger schoon. ook je schoen gezet. hè? Ja, ja, ja, maar... ja Mochten we dat nog doen, Albert-Jan? Ja, ja, ja, gewoon mijn eigen schoen. Ja, je eigen schoen. Nee, de schoen van je vader moet je zetten. Die maar... is veel groter. O, gro en er gro ja. kan veel meer in. Ik had jou al veel eerder moeten ontmoeten, want dan had ik het ook gedaan natuurlijk. Uh, dat tip. Kan ik vanavond nog doen. Dus zet, zet de schoen van je vader of van je moeder, afhankelijk wie de grootste voeten heeft. Natuurlijk. Ik weet niet of het zin heeft hoor, bij nou, jou, nou. maar... <laughs> Denk, nee, dat is de schoenen van Marist, nee, dat is maatje 36. Dus dat wordt word hem <laughs> nee, niet, he? dat hem niet. Nee, dan, dan uh, even kijken hoe zou ik dat moeten doen. Maar je doen. hebt wel keuze genoeg. Wat, wat, wat voor schoenmaat ja, heb jij? Keuze, he? Wat voor schoenmaat heb jij? Ik heb uh, 43. Drie... Nee, ik ook 43. Nou, dan ga ik maar op zoek naar een schoen met maat 45, à 48. Maar goed, nog, paar plaatje, nog twee plaatjes geloof ik. En dan gaan we weer naar de radio, Piet. Want ik ben wel heel benieuwd hoe het verhaal afloopt met de hoofdpiet. Ja, we doen even twee uh, gezellige zin. plaatjes natuurlijk, hè? Het wat dan dacht we. je van uh, deze? Hier is de kluspiet. Ja, nee. Jawel, klusje durft het wel. Pak mijn hand. Hé, hey, hey, je mag niet helpen. Dit is een klimexamen. Klusje bent er bijna. Bijna. Oh, het is toch maar een klein stukje. Klusje hebt het gehaald. Jij hebt je dakdiploma. Clash. De Ik heb nog een goed idee. Op de op, bal, op, op. Sinterklaas, goed heilig man. Trek je beste tabbaat Rijd er mee naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Spanje. Apeltjes van Oranje, ruimpjes van de bord. Hey. Ik heb nu een reuze goed idee. schitterend idee. Maar, kijk, je weet nu wat je zingen moet. Jij zingt Sinterklaas Kapoel. Nou zeg ik heen. Zing maar met muziek niet mee. Op voor die band. Sinterklaasje, dus zit je s'avonds voor de hart. Dan zet je trouw je schoen, dan denk je heen. Ik heb nou toch een reuze goed idee. Echt nou, echt geweldig. Je weet nu wat je zingen moet. Welk liedje je gaat doen. Maar uh, bedenk dan heen. dan worden ze juist van de radio. Piet, hij is aangekomen hier in Zalfort. Ja. Sinterklaas en zijn zwarte Pieter. Nou we hebben we één probleem natuurlijk met de hoofdpiet die aan het dobberen is op zee. En waarschijnlijk ja. heeft de, de radio Piet daar ook uh, alle tijd voor nodig, want we hebben nog geen contact met hem. Wa maar ma wat voor geluid? We blijven proberen natuurlijk, hè? Uh, ja, ja. Ja, daar komt hij aan. blub. Rob ro en Jan, kunnen jullie mij horen? De radio ja, Piet. Nogmaals, goedemiddag Radio Piet. Goedemiddag Rob en Albert Jan. Waar, waar ben je nu? Ik, loop, ik ben net weer terug van het strand. Ja, vertel. Hoe is het ik met de hoofdpiet? Ik ben even bij de reddingbrigade geweest. Ja, vertel. Met de, hoe is het met de hoofdpiet? Hoofdpiet is ondertussen... Is hij uit het water. Och, gelukkig zeg. Oh, oh, hij had oh. het wel heel erg koud in zijn eentje. Hij liep ook te... Met een vlag, een witte vlag... liep hij te zwaaien. En uh, Maar hij is ondertussen... Is hij uit het water... En, en, en, en het, maar ik boek, weet niet waar die nu is. En, en, en het, boek, het boek, heb je het boek ook gezien? Het boek heb ik natuurlijk ook gezien, oh, Albert. Gelukkig zegt jong. jongen. Die is droog en veilig op het land gekomen. Ach, oh, als, we, als we met mijn vlanglijstje helemaal zoek geraakt natuurlijk. Dat was, oh, wat ben ik daar blij om zeg. Oh. Maar goed, hij heeft het koud, maar hij is er wel. Ja, hij heeft het koud, maar hij is wel aan land. Oké okay, zeg, poeh. Nou, dan zal Sinterklaas ook blij zijn, want die kan natuurlijk niet al die dingen meer onthouden. Nee, dat, ik denk dat Sinterklaas de dat boek wel heel hard nodig heeft. Poep poe. Maar, maar, maar, maar waar, is, waar is de hoofdpiet nou? Uh, kan je hem nog zien met het boek? Is hij al op het Raadhuisplein? Nee, ik kan hem momenteel niet zien. Ik zie de reddingsbrigade ook niet meer. Misschien dat ze hoofdpiet mee hebben genomen om hem even na te kijken. <lacht> ja, dat zou, zou maar of kunnen. Of hij misschien niet ja. onderkoeld is. Ja, dat ja, wat, wat is slecht weer hè, hier in Zalfords? Die regen zijn jullie ja, natuurlijk het is helemaal... niet echt lekker weer, Albert. Jan, nee, nee, nee, dat zijn jullie helemaal niet gewend, natuurlijk, hè, vanuit Spanje. Nee, wij zijn natuurlijk het lekkere, warme Spaanse weer gewend vanuit Spanje. En dan kom je hier aan in Nederland en dan regent het. Ja, ja, hebben jullie daar nog uh, wat uh, voorbereidingen voor gedaan? Ik kan zomaar zeggen dat, uh, dat we eenmaal van tevoren tegen jullie gezegd hebben: van uh, even een pluutje meenemen. Ja, we hebben natuurlijk ook een weerpiet. En weer Piet die had tegen ons alvast voorspeld van dat het zou gaan regenen. Dus we hadden extra warme kleding hem nog aangetrokken. Er lopen ook een paar plietjes met een paraplu. En we maken er gewoon een heel gezellig feest van. Ja, even Radio Piet, even het volgende. Gistermiddag toen de Sinterklaas in Gouda aankwam... toen was het de Piet en de Pietje Paniek en de Hoofdpiet. Nou, die hebben we nou weer boven water. En de Disco Piet, die waren ook allemaal zoek. Zijn die er allemaal, zijn die er allemaal wel weer bij? Die zijn er wel weer allemaal bij. Ik heb ze nog niet gezien. Maar goed, maar ik weet niet of ze in Zandvoort zijn, maar ik heb ze wel al gezien. Oké. Okay, en... puntje: ja, heb en, en... ik van paniek Piet gezien, maar ik heb hem nog niet echt kunnen spreken. En, en, en even opa Piet, is die alweer terug naar Spanje of is die ook in Zandvoort? Opa Piet loopt momenteel ook nog in Zandvoort. Nah, zeg... Die is Sinterklaas nog steeds aan het ontvluchten. Ja, maar die wil natuurlijk niet terug. Die vindt het zo'n feest. Ja, die vindt het natuurlijk een heel groot feest... dat hij stiekem mee naar Nederland is gekomen. Och, och, En och. ja, ik heb hem al zien lopen hier in Zandvoort. Tjonge, zeg maar niet tegen Sinterklaas, Radio Piet. Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Oh, wat een spanning zeg. Nou... Wij gaan nog even een plaatje draaien en dan uh, ga jij naar, als, als de gezwinde zwarte radiopiet, naar het uh, Raadhuisplein, hè? Ja, Sinterklaas is momenteel bezig om naar boven te komen. Nog hij steeds? natuurlijk al die kindjes. Ja, hij moet natuurlijk al die kindjes een handje geven. Ja, wordt hij steeds trager Tragere, natuurlijk. Hij wordt uh, steeds trager. Ja. Elk jaar weer een jaartje ouder. Boeh, daar Staat daar, uh, Piet. Ja, heel goed, heel goed. Is Sinterklaas ook wel ergens? Ik heb Sinterklaas nog niet... Ja, ik zie hem. Hij loopt nu bij de trap. Daar ben je. Ach. Ik vraag even op daar. Dat klonk wel naar opa Piet, uh, uh, uh, Radio Piet. Nou, dat was opa Piet niet, hoor, Rob. En je dan. Oh. Oh. oh, niet? oh no. Nee, dat was opa Piet niet. Oh, Oké, okay, gelukkig. Maar als Sinterklaas die ziet, dan is het... Poeh, want uh, hij zou al ja. terug zijn in Spanje, ja, als Sinterklaas opa Piet ziet, dan is er iets niet goed. Dan denk ik dat Sinterklaas heel boos wordt op uh, opa Piet. Nou, wacht, hey, uh, Radio Piet, we gaan nog even een, een, wat plaatjes draaien. En dan komen we daarna weer bij jou terug, uh, Radio Piet. Is dat goed? Is helemaal goed, Albert Jan. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Hoi, hoi. Tot, tot zo, Radio Piet. Ik ben tot de straks. muziek. Hoi. Want ik hou van muziek. Ben dol op zingen. Daarin ben ik uniek.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 Vertel me, wat doe ik verkeerd? Oh ja, piano! Leuk! Met uh, witte en zwarte uh, ah, toetsen. Ja, lekker! Het maakt me niet uit. Nee, ik doe wat ik doe. Wat een ander ook vindt, nee, dat doet er niet toe. Dus ik zal blijven zingen, tot en ieder herkent. Muziek Piet is een ster, die Piet is wereldwijd bekend. Dus ja, zal ik doorgaan met heel veel lol en heel veel gein. Totdat de zwarte bieten bloos, voor altijd verleden tijd zal zijn. Don't step on my blood sweet, juurt. De appeliedje, zwarte fietje bloed. <hums> Hoewel dit verleden tijd zal zijn. Kijk, die zal ze Nicolas met fijn zwinkelen. Zwaar oh, oh, is wel oh, oh, ik oh, oh, oh, oh, het leren gaan, ik deel ze vanavond al met mijn zesje klein. blij zal ze zijn. Zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben een goede Dat klinkt wel goed, hoor, dit plaatje. Daar wordt aan de deur geklopt. Ja, maar het is ook de profpiet, hè. Ja, daar kan je het van verwachten, Albert Jan, toch? Van ach, de profpiet. Trouwens, heb je, weet je, gister, gisteren kwam je dus uh, de echt aan in Nederland, hè? Sinterklaas. En uh, ruim 2,3 miljoen mensen... Ja, je hoort het goed... 2,3 miljoen mensen hebben gistermiddag dat allemaal op de televisie gezien... hoe Sinterklaas zijn opwachting maakte in Gouda. Het was daarmee het best bekeken programma van gisteren. Dat meldt stichting uh, Sinterklaasonderzoek. jong, wat een boel mensen, hè? Zelfs, Ongelooflijk. Zelfs, zelfs de 8-uur-journaal overtrof het niet. Het was allemaal Sinterklaas voor en na. 2, ja, wij hebben ook gekeken. 2,3 ja. miljoen. Ja, dat moet wel. Natuurlijk moest dat wel, want dan kunnen wij het weer doorvertellen aan de radio, Piet hè? Ja, nee, dat onderschat je niet, Rob. Poeh. Het was nog even wat spanning. Zometeen gaan we met de radio Piet weer contact leggen, Albert Jan. Ja, ik ja. ben benieuwd waar hij dan is. Ja, ik ook. Richting het raadhuis. De burgemeester wil Sinterklaas natuurlijk wel even spreken. Goeiedag, ik ben coole Piet Het was de hulp van de zin, zoals je ziet Ik ben een grote kindervriend Vooral als je zoet bent en cadeaus bediend, Dan kun je bij mij echt niet meer stuk Voor jou werk ik me dan een ongeluk Dan komt het op 5 december goed Als ik weer de daken op moet maar ondertussen maak ik ook muziek en het succes bij elk publiek. Want liedjes schrijven is ook cool. Vraag het aan muziek die, weet wat ik bedoel. En luister zelf maar beste vrienden, ik heb iets wat jullie erg leuk gaan vinden. Check het nummer wat ik nu heb. Ik noem het de coole Peterek. Yo, hey, oh. welkom bij Coole Pieter Show. Hey, ho, oh. geabonneerd als een yo yo yo yo. Oh. be this Dit is hoe ik heet en uit het nummer is er niemand die dat nog vergeet Het ritme is cool, net zoals ik Er is echt niemand waar ik van schrik Hoewel, ik heb respect voor Sinterklaas Want hij is toch de grote baas Maar zelfs de Sint vond dit liedje leuk Hij lag compleet in een deuk Niemand kan deze rap weerstaan Dus ga we lekker op jullie stoelen staan Ga eens lekker dansen en doe eens gek Maar wel voorzichtig, anders breek je je nek Stap met je voetjes op de grond dus En schud je billen lekker een kindje in het rond Dus doe maar lekker met ons mee Want Koele Piet is echt oké okay. Hey, oh. Welkom bij Koele is Show Hey, Geabonneerd oh. als een yo yo yo yo. Oh, hey Doe maar lekker met ons mee oh, hey Roep Koele Piet is echt oké okay. Go Sand, Go send, Go Sand, Koele Piet in de house is wat je like lekker vindt. Go Sand, Go send, send Go Sand, Go Sand, Koele cool Piet in de house, Koele cool Piet in de house. Dus even house. kijken wat de, de Radio Piet van deze plaat vindt. Radio Piet? Ja. En hij was even lekker meeswingen met de Koele cool Pieten rap. Ja, dat was het zeker. Ja, waar ben je nu? Waar ben je nu? Ik sta nog steeds bovenop bij de rotonde. Maar Sinterklaas is net aangekomen bij het paard. En waar bleek dus. Het paard Ameriko. Was weg. Er stond een heel ander paard. Nee. Ja. Ach, gelukkig hebben ze Ameriko al heel snel gevonden. En Sinterklaas is nu bezig. Om op het paard te komen. Maar hij ligt wel achter op schema. hè Sinterklaas. Ja. We lopen. Sinterklaas loopt al een beetje achter op schema. Maar het gaat wel steeds sneller hoor. Het gaat wel steeds luxer. dan? Maar, maar, maar wat betekent dat nou voor jou, Radio Piet? Want jij moet nog van allerlei andere dingen doen vandaag, hè? Ja, ik moet nog naar de Corver Sporthal en dan moet ik vanavond nog naar uh, Haarlem toe om daar te gaan helpen. Och, och, ja, och. ja, ik loop ook een beetje achter op schema. Ja, hoe, hoe, hoe los je dat nou op, Radio Piet dan? Ik denk dat ik nu alvast richting het dorp ga... Ja. om te kijken of de burgemeester al klaar staat om Sinterklaas te ontvangen. Maar, maar, maar kunnen wij je dan nog wel even bellen om, om, om te kijken of, ze, of de burgemeester er wel is? Ja, jullie kunnen natuurlijk nog wel even bellen om te kijken of de burgemeester er is, hoor. Oeh, ja, kijk, eerst de hoofdpiet zoek en dan het verkeerde paard. Nou, er is straks nog een andere burgemeester. Nou, zal toch niet? Zal nou, toch dan niet? Gaan we, dat hoop ik niet, hoor. Nee, want, en Sinterklaas is onderweg op het paard. Jongen, jongen. En die gaat uh, door die uh, straat die uh, naar beneden loopt, hè? Voor, uh, voor jullie. Ja, die, die gaat door de het... kerkstraat naar ja, beneden. Ja, ja. Oh, dat gaat een stuk sneller. Dat gaat een stuk sneller. Ja, maar het is wel glad. Dus het moet wel heel voorzichtig gaan, hoor. Oké, okay, maar, maar jij, jij gaat voor Sinterklaas uit alvast naar het Raadhuisplein? Ja, ik ga voor Sinterklaas uit naar het Raadhuisplein. Kunnen we je dan ongeveer om, om, om vijf over één nog weer even bellen? Uh, ja, dat kunnen jullie. Oh, dat is mooi. Geweldig. Jullie G mogen dat hoor. Jullie G mogen Radio Piet altijd bellen. Geweldig. Nou, ik zou zeggen, als ik jou was, dan, dan zou ik die kerkstraat naar beneden rennen en dan vast naar het Gasthuisplein gaan. En nou, en kijk... ik zat eraan te denken om gewoon mijn schaatsen om te doen en naar beneden te gaan schaatsen. Oh, dan nou, Ja, kijk Want uit. Het is best wel glad, zie ik nu. Kijk uit dat je niet in een wak trapt, hè? Ja, ik ga heel voorzichtig naar beneden. Nee, hey, maar Radio Piet, jij ja, bent natuurlijk vandaag Radio Piet. Dus dat betekent ook dat je een zender bij je hebt, zoals dat heet. Met zo'n hele grote antenne erop. Ja? ja. Hoe, hoe vinden de mensen dat, dat jij daar zo bij loopt? Nou, ja, ze vinden het wel heel leuk. Ze vinden het alleen heel jammer dat ik geen pepernoten bij me heb. Oh, ja, tuurlijk, ja. Ja, daar gaat het allemaal om, natuurlijk, hè. En ja, ik loop nu naast de fiets, Piet, hè? Hey. Hey. gezellig, zeg wat een drukte, zeg wat een drukte. Ja, we moeten hier even de, de band passeren. Muziek. Oh, even luisteren even luisteren. Ja, dan gaan we even, luisteren, even hoor. luisteren. Het is een hele leuke zwarte Peter hoor. Oeh, ja, we horen met het, grote ja. Pieter, kleine Pietjes. Oké, okay, nou. Uh, ik zou zeggen, uh, doe voorzichtig. Glij niet uit. En dan bellen we je om tien, nee. tien over één we weer. Is dat goed? Is helemaal goed. Gaan we doen? Oké. Okay. Tot dan. Radio voorzichtig, Tot zo weer. En hou hem in de lucht, hè. Tot hou hem in de lucht. Ja, daar zit hij de zender uit, hoor. je? de uit. Oh. Ja, ik zit oh, nog. Hou oh, hem oh, in oh, de lucht. Oh, oh, oh, oh. Oh, dat, oh nee, ja, daar is hij weer. En dan als, was hij weer. Nou, als, we, als we straks maar weer verbinding krijgen. dan. Ja, dan gaan we straks naar één weer proberen, natuurlijk. De radio Piets bij CFM tussen 12 en 2. Een hele goede middag. Met paas denk ik, kan zink tot plaatsen ik heb een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat. Een goed geluid zijn paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van zwarte piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet.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 en vooral papa en mama zullen deze plaats wel kennen, denk ik, hè? Henk en Henk hoor die, veel. Henk Westbroek en Henk Temming en Sinterklaas. Wie kent hem niet? Ik ben zo blij dat het toch uiteindelijk allemaal goed gekomen is met uh, de Sint en Pieter. Ja, en, en, en, en oh. poef, nou, nou, nou, nou nog, de burgemeester, gaat dat lukken? Ja, het zal, zal toch wel, zijn? het zal toch wel. Want als het goed is, zou hij al van kwart voor één al klaarstaan. Maar we weten het niet. Maar we hebben ook nog een, een CFM-fotograaf onderweg, hè? Ja, ja, ja, ja. Mocht u die ja, ja. tegenkomen, hè, gewoon even op zijn schoudertje tikken... en zeggen even een fotootje maken. Hij is herkenbaar aan het CFM-jack. En dat is natuurlijk niemand minder dan onze jongste vrijwilliger Thomas. Dus Thomas maakte foto's voor de radio. Dus uh, Thomas, sterkte. En als je op zijn schouders wordt getikt, niet schrikken. Mensen willen graag op de foto. En zometeen ja, het volgende uur hè, van deze speciale uitzending. Ja, en dan hebben we ook, ook wat conferences hè, over Sinterklaas. Ja, in het Weerbericht. Want en het uh, Sinterklaas, weerbericht. Sinterklaas en moet het... natuurlijk weten hoe het weer gaat worden het als hij de duik op gaat. Het Sinterklaas Weerbericht, het Sinterklaas Journaal. Nou, en natuurlijk ook het Sinterklaas Gedicht van de Dag. Hè. Is... Show, zo, zo, dus zo, zo. Blijf zo. luisteren, want er zit nog van alles. En we gaan natuurlijk weer schakelen met de Radio Piet. Hè, en kijken okay. of het op het Raadhuisplein allemaal goed gaat.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 Zij is, Zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd.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 Het moment dat ik hem zag, hij houdt erg van muziek. Gaat over mij. Die heeft toch die die heeft geen uitstraling. Die kan niet zingen zoals ik. heeft. heeft... Belev het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Radio Piet, hè? Ja, vast oh, ja. zeker. Ja, ik ben natuurlijk niet alleen de stoerste Piet, ik ben namelijk ook enorm muzikaal. Ik heb een uh, gaap, is een talent waar ik eigenlijk mee werk. Ik speel daarmee de zalen plat en ze breken vaak voor mij de zalen af. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.